Goeienacht, het twee, tweede deel van Kaaseluna is begonnen en uh, tot kwart voor twee gaan wij door. Tot kwart voor twee ga ik in gesprek met luisteraars, met u dus, als u wilt. En de vraag is: waarvan krijgt u maar geen genoeg? Ik zal het nog één keer uitleggen. Inge Huitsing was hier zojuist de gast. Uh, rolstoelbasketbalster, top rolstoelbasketbalster, gaat meedoen aan de Paralympics. Die beginnen eind augustus in Londen. Uh, en zij basketbalt al dertig jaar en krijgt er maar geen genoeg van. Dus nou ja, vandaar die vraag. Wat doet u al jaren en wilt u nog heel lang blijven doen of ervaren? En waarom is dat? Waarom blijft het u zo boeien? Waarom blijft het zo leuk, interessant of misschien zelfs wel verslavend? Uh, nou ja, het kan dus werk zijn of sport of een andere hobby. U kunt het zelf allemaal wel verzinnen. Als u wilt bellen kan dat uh, op, via 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Ik zal meteen eens even kijken wat er wat binnen is gekomen. Casaluna En dan hebben we ook nog Twitteren en dat is hashtag Casaluna. En ik doe even een mailtje van uh, Sonja: Gortzak, News. Uh, die schrijft, haha, jouw vraag komt precies op het goede moment... dat ik me realiseer dat ik alweer veel te lang bezig ben met knutselen... en het organiseren van al mijn knutselspullen. Ik heb stapels pasier, uh, papier om kaarten te maken en te scrapboeken... en laders vol met stickers, bloemen, glitter, lintjes en lijm. Heel veel soorten lijm. En nu ben ik aan het groeperen of kleur, op kleur of thema. Heerlijk. Maar ik moet er om 6 uur op, dus zometeen toch maar naar bed. Hartelijke groet allemaal, van Sonja. Uh, de eerste beller is Mike. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar krijg jij maar geen genoeg van? Ja, vind klinkt een beetje afgezagd, maar dat is echt voetbal. Voetbal? Ja. Nou, om ernaar te kijken of om het zelf te doen? Nee, om het zelf te doen. En uh, ik ben uh, inmiddels veertig. En ik heb altijd uh, tenminste vanaf mijn uh, vijfde jaar gevoetbald. Ja. Dus op een gegeven moment kun je het niveau niet meer aan Op het eerste niveau, laten we zeggen. Op het eerste elftalniveau. Heb je, heb je dat dus... lang gedaan dan? Ja, vanaf mijn vijfde jaar heb ik gevoetbald, ja. Nee, nee maar nou. in, in, het, uh, in het eerste elftal? Ja. Ja, ja, ik heb uh, redelijk lang gevoetbald. Uh, Vlak mijn veertiende speelde ik in het eerste. Van, van welke club? TEV in Doorn. Ja. En uh, ja, Ik heb nog bij Elinkwijk gespeeld in het eerste. En ik heb uh, in de jeugd van FC Utrecht uh, doorlopen, een aantal helftallen. Oh. En, en in de eredivisie van de zaal nog gespeeld, twee seizoenen. Waar? Maar goed, op Rijmen, in, ja, bij T.B. Oh. in Amsterdam. Oh, in de zaal? De oh, ja, ja. ja, in de zaal. Dus je bent bij een technische speler? Ja, ik moest wel van mijn techniek hebben, ja. nou, Absoluut. En ja, dan op een kom je tot de conclusie dat je het niet meer kan trekken, omdat je gewoon door het werk niet meer kan trainen. Ja. En, en, en ik had, ja, dat vind ik een beetje negeren, maar zo wil ik het niet overgekomen. Je kan dan niet meer met het eerste van mee, omdat je niet kan trainen en dan word je uiteraard ook niet opgesteld, wat heel logisch is. En dan moet je wat lager gaan voetballen en daar had ik niet zo'n trek in. Nee. Uh, omdat je dan ja, in wat lagere klassen komt te spelen en met met allerlei mensen die niet zo goed kunnen voetballen en, en je dan op allerlei manieren proberen te raken, laat maar zeggen. Ja. En je moet toch vanavond weer gaan werken. En toen heb ik besloten om te gaan, voelen, om, om, om, om te gaan fluiten. En hoe? Ik, ik, ja, ik ben voor de, ja het was zo. Mijn zoontje speelt bij Feyenoord. Sinds vijfde uh, oh, jaar. Ja, oh. in de jeugd. In hoe, de oud die, hoe, hoe oud is hij nu? Hij is nu 10, dus uh, hij gaat uh, vijfde seizoen in zometeen bij Feyenoord. Oh, wauw. En hij speelt dan in welk elftal? Uh, in de E-top. En hij gaat nu naar de... Ja, onder de 12 heet het, Ja. Het is dus allemaal per leven gebonden bij Feyenoord. Wat gaaf joh. En waar speelt, en waar speelt hij in het veld? Uh, ja, midden-midden, links-voor, rechts-back. Uh, oh, Alles ja, dus. Hij kiept de... af en toe. Nee, nee, nee. Die tijd is hier... Nee, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Hij is echt een, uh, ja, een multifunctionele speler. Gaat hij het maken? Uh, gelukkig heeft hij de mentaliteit van zijn moeder. <laughs> en uh, als hij gezond blijft... Dan denk ik dat hij het gaat redden, ja. ja. Want die mentaliteit is belangrijk. Ik heb wel eens gehoord dat de, broer van, de oudere broer van Wesley Sneijder... Heeft hij die? Dat die nog beter ja, was dan ja die ken ik. Die was nog beter dan Wesley zelf. Maar... Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Dus, dus dat die mentaliteit... Ja, ik weet niet of zijn mentaliteit niet goed is. Ik weet niet precies waar het aan lag. Maar, uh, maar dat, dat speelt ook mee. Wel, wel grappig. Hè? En hoe, hoe trots ben je dan als je langs de lijn staat daar? Ja, heel trots. Ja, dat is niet te beschrijven. Ik bedoel, het is een beetje een stukje... Hoe moet ik het zeggen? Het is een... Uh... Een soort flashback. <laughs> ja, dat is... maar ik hoop dat hij het uiteraard gaat redden. En, en, en... maar goed dat weet je nooit. Ik bedoel, de, de, de weg is nog zo lang en ik kan, ja, bedoel, hij hoeft maar zijn been te breken, wijs van breken, maar ja, hij heeft de techniek, hij heeft de kwaliteit en, en hij heeft ook de mentaliteit gelukkig. En, en, en uh, hij vindt de trainen ook heel erg leuk. En, en uh, ja, ik moet zeggen, mijn vader is ook wel allemaal heel goed geregeld, op de jeugdgepleiding. Dat moet ik ook wel even toegeven. En, en, ik bedoel, ze zitten in een selectie van 20 spelertjes ja. en elk jaar valt er heel veel af. En, en, en ze hebben gewoon vier trainers die op zo'n team staan. Ja, het is wel heel goed geregeld. Zijn dat, zijn dat voormalige spelers van de eerste helft dan? Uh, ja, Roy Makai zit daarbij, uh, Jori ja. Bosgaard, uh, ja, gewoon heel veel bekende jongens uiteraard in het helft. ja Fantastisch. En is het nou, moet je even eerlijk zeggen... is het niet zo dat jij hem dan iets te veel pusht af en toe? Of is het echt zijn eigen keuze? Nee, nee, nee, nee, want wij moeten natuurlijk zelf ook heel veel volgen. Ik bedoel, uh, wij wonen in Dordrecht en hij, woont, of, of, hij speelt dan in Rotterdam. Ja. Hij wordt dan opgehaald... Uh, hij zit dan in het vervoer, zoals het heel mooi heet, bij Feyenoord. En hij wordt dan opgehaald uh, drie keer in de week uh, van school. En hij wordt dan netjes thuisgebracht. Dus dat omkijken heb je dan niet. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat de jongen heel veel tijd in moet steken. Want hij wordt dan om kwart voor drie opgehaald op school. Terwijl de school eigenlijk tot kwart over drie duurt... Uh, hij, hij zit dan uh, ja, van, van kwart voor drie tot s'avonds half negen, negen uur is hij onderweg. Jeetje. En hoe gaat en het trainen. op school? Ja, hij is over, dus uh, ja. Ah, gaat ook hij, nog hij goed. Is over. Ja, dat is wel belangrijk, want het is gelukkig ook wel een beetje indirect. Uh, heeft natuurlijk ook een beetje zijn, uh, zijn slag op het uh, tweede verhaal. Want op het moment dat er slecht uh, gestudeerd wordt op school, en of hij misdraagt zich in welke vorm dan ook, dan wordt er ook niet iedereen een gevoel gehad. Hmm. Dus dat is wel op zich een hele lekkere stok achter de deur. Goeie stimulans. Ja, Even, want, nee, dit betekent in ieder geval dat jij de rest van je leven waarschijnlijk met voetbal te maken hebt. In ieder geval nog heel lang. Maar nu zelf dus ook als scheidsrechter? Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? Anderhalf jaar geleden. Uh, dat is voor een scheidsrechter ook al een beetje oud, hè? Ja, helaas wel. Echte Nou, Uiteindelijk is het een grapje begonnen. Kevin Blom, dus dat is natuurlijk wel een redelijk bekende ja, scheidsrechter. Die blonde, in hè? Die grote blonde. Ja, ja. ja. Zijn, uh, zijn neefje speelde bij mijn zoontje net twee jaar geleden. Ja. En toen hadden we een, voetbaltoernooi, een internationaal voetbaltoernooi in, in België met die jongens van Feyenoord. En uh, ik had wat commentaar op de leiding. En uh, toen stond Kevin naast mij en die zei: Joh, Als jij het zo goed weet, dan ga je zelf niet fluiten? Joost, dat wil ik best doen, maar ik heb geen zin om, om, om FC Ballen op het dak 4 tegen uh, <lacht> FC uh, Luna aan het weg, de weg 6 te fluiten. Snap je? Ja. Hij zegt: Als ik nou regel dat jij een, een versnelde cursus kan doen. Hij zegt: En jij fluit een aantal testwedstrijden. En er wordt, eh, dan word je op een gegeven moment je dan ingeschaald aan die testwedstrijden. En dan kun je laten zien of, hoe, hoe, hoe, hoe, ja, hoe goed je bent. Ja. Dus, nou, dat is goed, dat is, die staat. Dus ik heb die cursus gedaan. En toen heb ik uh, drie teffertrijdjes gefloten. En toen werd ik ingedeeld in categorie... Uh, ja, Je begint dan een optie om categorie 6, maar ik ben begonnen in categorie 5-ster. En nu ben ik uh, dit jaar gepromoveerd naar categorie 3. Dus, uh, en wat fluit je dan? Ja, Dan fluit je eerst elftallen En dan fluit je tot uh, tweede klas KVB. Tot tweede. En uh, daar zit nog wel enige groei in? Ja, gelukkig wel. Anders was ik gestopt. Ja? Want ik wil natuurlijk ah, ik wil het haalbare halen. Waar wil je uitkomen? WK? Uh... Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat kan dus niet meer. Want dan had ik voor mijn 35 te moeten beginnen. Ja. Maar uh, ik heb een redelijk goede rapport gehad in het afgelopen jaar. Met die wedstrijd die ik gefloten heb. Dus ik ben dan gepromoveerd. Uh, dat bekijken ze dan elk jaar. En, en, en uh, ik kan het maximale wat ik kan halen is groep 1. En dan fluit je topklasse en hoofdklasse. Ah, Oké, okay, dat is hartstikke leuk joh. Ja, en dat doe ik dan op zondag. En op zaterdag bij mijn zoon kijken. Nog veel voetbal in jouw leven. Mike, ik dank je wel voor het bellen. En het was helemaal niet afgezaagd. Ik vind het leuk. Ik, ben, ik, zou, ik zou wel een zoontje in bij Feyenoord willen maar ik heb geen zoontje. Dus dat, dat is al lastig. Ja, um, het, is, het is niet anders. Ja, maar met vrouwen die worden ook steeds... Ik heb een dochter en die, die, die voetbalt ja, ook al. Maar ik weet niet. Ja. die is ook ja, dat zes. Kan die is zes en die is nog niet gescout, Maar je weet het nooit. Maar het, uh, het, het, het vrouwenvoetbal is ook een opkomst, hè? Ja, precies. Daarom. Ik, ik hoop dat je daar tegen die tijd dan ook heel rijk mee kunt worden. En dan... Misschien hebben ze, een, ze, ze hebben nu een nieuwe bondscoach misschien voor het vrouwenteam. Ja. Oh, wie dan? Van Marwijk. Met, met Van Marwijk. <laughs> ja, ik denk niet dat hij dat gaat doen. <laughs> ik denk het ook niet. Nee. Hey, dankjewel, succes met je programma. Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Hoi. Doeg. Um, ja, ik doe nog even een oproep, want... Um, uh... Nou ja, eigenlijk gewoon zomaar. Waarvan krijgt u maar geen genoeg? Waarvan krijgt u maar geen genoeg? Dat is de vraag vannacht in Casa Luna. Wat doet u al jaren en wilt u nog heel lang blijven doen of ervaren? En waarom is dat? Nou, uh, misschien wel omdat het heel verslavend is of heel interessant. 0800-1121. 0800-1121. Dan hebben wij uh, ook nog het mailadres. Casaluna@ncv.nl. Casaluna@ncv.nl En voor de twitteraars hashtag Casa Even kijken of het er getwitterd is eigenlijk. Uh, vooral door onszelf. En de mail hebben we wel. Bart die heeft een mailtje gestuurd en die zegt... Uh, Bart Schouten, ik uh, krijg zelf geen genoeg van gamen. Dat doe ik nu al een jaar of twaalf. En voorlopig heb ik er nog een geen genoeg van. Mijn, tijdens mijn middelbare school gamede ik het meest. Zeker tijdens de vakantie. Soms haalde ik wel dertig uur in de week. Zonde, joh. Zou ik denken. Maar ja, misschien, nou ja het is hartstikke leuk. Waarschijnlijk. Uh, afgelopen jaren game ik wel iets minder omdat mijn studiemenu meer bezighoudt. Toch blijf ik het fantastisch vinden om helemaal in op, te gaan in een, of, uh, ja, op te gaan in een realistische game. En het heeft altijd voldoening, geeft altijd voldoening om van je tegenstander te winnen uh, door altijd een stap vooruit te denken. Het maakt mij nauwelijks uit hoe mooi of lelijk het spel is als het maar een spel is waar ik men, waarin ik mijn tussen haakjes beperkte strategisch inzicht kwijt kan. De groeten van Bart. Aan de telefoon, Siem Eikelenboom. Goeienacht. Hallo. Waar krijg jij maar geen genoeg van? Ja, ik blijf maar uh, elk jaar weer uh, naar Frankrijk afreizen rond deze tijd... Uh, om aan uh, de marmot te gaan meedoen. Aan de? De marmot. De marmot? La marmot, ja. Dat, heet een, uh, dat is een fietstocht door uh, de Alpen... Die uh, eindigt op Alpe d'Huez. Oh. Je rijdt eigenlijk een rondje. Uh, en dus je start aan de voet van Alpe d'Huez. Je rijdt dan een rondje door de bergen. En je komt dan terug bij Alpe d'Huez aan de voet. En je moet dan die berg nog weer op. Oh. En de finish is boven, zeg maar. En hoe, hoeveel dagen is dat? Of is dat één dag? Op één dag, ja. De Marmot. Ja. En dat is dus op de Alpe d'Huez. Nou, uh, is daar een, twee weken geleden ongeveer... Ik weet, of, nou, wanneer was het? Nou, nee, in ieder geval die, die toch naar... Of de Alpe 6 gedaan. Heb je dat wel eens overwogen? Eh... Uh, nou, eigenlijk niet. Omdat uh, dit is een soort uh, heilig verklaard evenementje. Persoonlijk evenementje waar ik elk jaar aan meedoe. Ja. Het, het is al twintig uh, jaar uh, in 1992 deed ik voor het eerst mee. Ja. En um, ja, daar moet je een beetje naartoe trainen. En om daaraan uh, om, om, om je daarvoor. Uh, uh, om, om dat een met, beetje met plezier af te leggen, moet je wel uh, hard trainen. Dus dat heb ik er uh, als enige ingehouden eigenlijk altijd. Ik heb uh, luik, barstraaken, luik en al die andere viestochten heb ik op een gegeven moment allemaal geschrapt. Vanwege uh, dat je het steeds drukker krijgt in je leven. Maar deze heb ik erin gehouden. Ja. En ik ben nu 50 en uh, ja, ik blijf het eigenlijk uh, nog steeds met plezier doen. Hoe, hoe uh, veel kilometer is die Marmot? Uh, 175 kilometer. 175 door de bergen, allemaal. Ja, het lijkt een beetje op de koninginnenrit van de Tour de France, zeg maar. Jeetje joh, en geen vlakke kilometer te bekennen, of uh, valt het nog wel mee? Nee, het is uh, nagenoeg niet vlak. Er zitten, er zitten wat tussenstukken in waar, je, waar zich wat groepen vormen en uh, er wordt dan wat gegeten. En, uh, Nederlanders uh, herken je dan omdat die op kop gaan sleuren. <laughs> Dat is niet zo verstandig. Wanneer gaan die ze op kop sleuren of de hele tijd? Sorry? Wanneer sleuren de Nederlanders op kop? In een vlakke stukje. Ah, oké. Okay. Terwijl de Italianen allemaal achter je gaan zitten kwebbelen. En eten natuurlijk. Ja. Maar kwebbelen is ook niet verstandig, lijkt me. Nou, het is wel ontspannend natuurlijk. Ja. Ja. Maar vertel eens even waarom dat, zo waarom dat zo boeiend blijft, zo mooi, zo leuk om te doen. Ja, het is, als je in Nederland geen bergen hebt, is het uh, uh, fantastisch om tussen die machtige bergen als nietig wielrennertje... Tegen die, uh, ...tegen die berg op te uh, fietsen. En, en, en dat lukt dan nog ook, dat is, dat is wel een kick. Je bent toch wel heel snel, uh, heb je een aantal hoogtemeters overwonnen... ...en dan kijk je weer naar beneden en ja, dan zie je daar in het dal de weg nog kronkelen. Mm -hmm. En vooral in zo'n evenement waar er een paar duizend mensen aan meedoen. Hier doen uh, de laatste tijd zevenduizend mensen aan mee. Uh, ja, dan, dan rij je natuurlijk nooit vooraan, en ook maar ook zeker niet achteraan. En dan kijk je naar beneden en dan zie je... De, Iedereen nog komen die achter je, uh, die, die je rijdt. Ja. ja, dat geeft een onwijze kick. Hoe lang doe je erover? Uh, ongeveer uh, acht uur. Acht uur, jeetje joh. Ja. En wat is nou het verschil tussen nu op je vijftigste en twintig uh, jaar geleden toen je dertig was? Uh, ja, het gaat nu ontspannender, in, in, in de zin dat je weet heel goed wat er komt en je weet ook heel goed hoe je moet voorbereiden en dat je het kan. In, in het begin denk je van, uh, ja kan ik dat wel en zo. Daarbij hadden we in 1992 toevallig als eerste keer ook verschrikkelijk slechte omstandigheden met heel veel regen en kou. Dat was ook meer overleven dan, uh, hmm. dan uh, met plezier fietsen. Maar ja, dat is dan ook weer door die heroïsche start. Krijgt het ook meteen een magie voor de volgende keer? En dan, ja, dan, blijft dat, uh, dan wordt dat inderdaad een soort verslaving. Uh, hmm. lijkt het wel. Tot hoelang, of, hoe lang kun je er nog mee doorgaan, denk je? Nou, er zijn 70 plussers die hem rijden. Maar of ik dat ga halen. <laughs> en, en, en die doen het ook binnen, nou ja, 10 uur? Nee, uh, die doen daar meestal wel een 10-11 uh, uur over. Ja, ja. Ja. Nou, het klinkt goed. Wanneer is die, is die al geweest dit jaar of komt die nog? Nee, over het, uh, anderhalve week uh, sta ik weer uh, aan de start voor de 21 En hoe ben je nu aan het trainen? Uh, nou, ik, ik rij eigenlijk gewoon uh, mijn trainingsrondjes hier met, uh, met stelvrienden. En uh, op dinsdagavond altijd het wedstrijdje uh, bij ons op de Bult, bij Zwift, dus in Leiden. Oké, okay. lekker tegen de Bult op. Nou, we gaan ja. maar nog even goed trainen en dan uh, heel veel succes over anderhalve week. Trainen ben ik nu wel mee klaar. Dat uh, oh. is nu uh, uitrusten. Consolideren. Zorgen dat ik ben. Ja. Oké, okay, nou goed. Nou, veel, veel plezier en succes daarmee. En, en uh, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Doeg. Nou. We gaan uh, even wat muziek draaien in uh, Casa Luna. En dat komt van een Nederlands dames trio. Treedt veel op in het theater. Ze heette Zazi en het nummer Turn Me On. je was dit volgens mij de eerste keer dat ik het nummer van hun hoorde. Turn Me On. En, uh, dit komt van hun eerste album. En het is ook nog eens de eerste single. En die is in mei dit jaar uitgekomen. Waarvan krijgt u maar geen genoeg? Wat doet u al jaren en wilt u nog heel lang blijven doen uh, of ervaren? En waarom is dat zo interessant, zo leuk, zo boeiend? Uh, misschien wel verslavend? Kan het werk zijn, sport, vriendschap, uh, een hobby, noem maar op. Als u iets heeft, 0800 1121. 0800 1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En voor de twitteraars, hashtag, hashtag Casaluna. Even kijken, er is getwitterd. Ik krijg geen genoeg van programmeren, schrijft JackpointNL. Ik ben bezig met de bioischanged.com Dat is een hele handige app voor supermarkten. Echt geweldig. En we hebben ook nog een, een tweet van Liz gekregen. En we krijgen allemaal van haar de hartelijke groeten. Dat is ook leuk om te horen. En dan is er nog mail... Even kijken hoor. Goedemorgen, waar ik maar geen genoeg van krijg is het volgende. Ik zit nu bijna een maand in het heerlijk warme Spanje... en aanstaande dinsdag moet ik weer naar huis. Ik zou hier best nog wel een maand willen blijven... maar ja, aan alle leuke dingen komt een eind. Ik wens je vanuit La Manga del Mar Menor... veel succes met je geweldige programma. Heel veel zon toegewenst. Waarschijnlijk best leuk om op dit moment in Spanje te zitten... met al die blije mensen, omdat ze van Portugal gewonnen hebben. Met penalties. Even kijken. Hans aan de telefoon. Goedenacht. Ja, hallo Klaas. Uh, heb jij die uitzending gedaan uh, pakweg twee, drie weken geleden over daar Den Haag? Nee, ja, volgens mij niet, nee. Het begon met die mevrouw uit het Bezuidenhout, met de oorlog. En ik woonde toen het Haagse Post gebombardeerd moest worden in het Benoordenhout. Nee, heb ik het niet over gehad. Wat voor nou, dag was dat? Nou, ik had je eigenlijk willen bedanken, maar dan ben jij niet geweest. Het was Casaluna, wat er gebeurd is. Oh, maar dan kun je mij bedanken en dan geef ik die, die, die bedankjes gewoon door. Ja, oké, okay, nou, het ging dus over Den Haag. Ja, uh, ik had een band vroeger in Den Haag, ik had een, een dansclub in Scheveningen, en toen ging het over... Wat, sorry, heel sorry, je had een dansclub in Scheveningen? Ja, je had uh, jazzclubs, je ja. had ook dansclubs met jazzmuziek. Ja. Ja. En ik had een band en ik drumde. Uh, Toen uh, Door die uitzending van Casaluna heb ik uh, de naam van die website getrekt, www.luidenhemden.nl www mm -hmm. Gebeurde het uh, gekke dat ik meer bezoekers had, uiteraard. Maar daar ging het niet om. Er kwamen in totaal, zijn er nu twintig e-mailtjes binnengekomen. Uh, daar meldde tot een stomme verbaasd een man die al jaren sprocht, mijn oude pianist zich. Een paar dagen later uh, meldde mijn bassist die bezocht de website al veel langer. Maar die ging eindelijk eens weer helemaal naar beneden en zag een foto van zichzelf. <laughs> maar bovendien zag hij staan, in het Nederlands, want het is een Engelse website uiteraard... Uh, heeft u naar Kanseloune geluisterd wat dan dat dat luistert? Dan hier, dan kunnen ze mij naar me afluisteren. En dan horen ze mij. En hij ging naar beneden, dan ziet ze dat ze uh, verbazing, succes zitten in 1958. Nou, en weer een ander zag een foto van mij met de bassist en de vibogenist. En die mailde mij: Ik ken die vibogenist, maar je hebt zijn naam fout geschreven. Ik ga hem zo voor je. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Hoeveel mensen zaten er in die band? Nou, ik begon met een man of zeven, maar we speelden alleen op feestjes met een triootje. De piano was de rumklarinet. En uh, we waren studenten, dus we verdienden nog allemaal aardig mee. En toen had je in Scheveningen, en uh, theater, had je de filmo-Krouw de Kroek. Daar, daar waren we helemaal gek van Bill Haley. En toen zagen we in 53, 56, 59, 54, nee, 53, 54 en 56 Large en door een stomme gewazing moest hij in hij de houtgeschallen op. Daar zou ik ook naartoe gaan. Had ik wel over die man gehoord. Vier van is dat. Door een geweest tot 1930. Toen uh, Benoer is gespeeld gespelen. En later een wereldbekende vier geworden. Een hele wilde. En toen komen er een paar soorten uh, mensen binnen. En die zonder iets te zeggen. Gaat die het podium op. En die beginnen gewoon mee te spelen. Hm. En dan zie ik een man zitten. En ik zeg, hoort het erbij. Dat bleek luid naar hem. Zelf te zijn. Nou, daar word je helemaal gek natuurlijk. Nou, laten we beginnen met hem worden. Uh, uh, toen er dan email was, toen uh, ze dus hebben gemeld. Ik heb ongeveer 100 concerten van hem gezien in Nederland, België, Duitsland. En, uh, tot 2002 ging de website alleen over hem. En hij bleef ook tot zijn laatste doorspelen, te terwijl hij toen uh, 94 jaar was. En ik heb zelfs uh, alles wat hij nog thuis had en post te versturen was, heeft hij naar mij gestuurd. En wat zeg je nou? Alles wat hij, hij belde mij op vier dagen, drie dagen en één dag voor zijn overlijden. Ja. En de laatste dag zei hij, uh, Hans, I go flying home, ik ga naar huis. Flying home was ook zijn uitsmijter. Het is over. En je krijgt alles wat ik nog thuis heb en post te versturen is. Oh. Nou, en toen komt het niet meer. En toen kwam Bill de bandmanager, die ik natuurlijk ook goed kende, dat is een man dus uh, de boel opzet, zorgt dat geluid dus in het op een plaats staan. Die zei Hans, uh, ik moet neerleggen, ik mail je, ik regel het. En een jaar daarna, 14 dagen lang kost, allemaal oorkondes, uh, 12 sleutels, eerburger van dit, eerburger van dat, zijn bijbeltjes, zijn drie bijbels waarvan er altijd één op de vibofoon lag. En gaan we door. Dus dat heb je allemaal gekregen? ja. En als je naar die website gaat, dus www.larnahemden.nl... ...die staat hier vol met muziek. Tot 1902, uh, tot 2002 ging het alleen over Larnahemden met alleen... ...met weinig muziek. Allemaal in tijdvakken gedeeld. Mm -hmm. En sinds uh, zijn overlijden is er dus een groot blok alleen Larnahemden. Allemaal streamen af te luisteren. is het ook play en speelt. En alles wat ik dan leuk vind... ...maar het moet pure swingende jazzmuziek zijn. Ja. Net zoals die mevrouw die net uh, zong... Nou, dat, dat zingt ook lekker. Het moet zingen en stampen, moet ruig zijn. Maar je kan dus zeggen dat jij maar geen genoeg krijgt... van die swingende muziek en vooral de muziek van Lionel Hampton. Lionel Hampton heeft compleet mijn hele leven beïnvloed. Ik ben zeker niet 74 jaar. Er is sinds de jaren 50 geen dag voor mij gegaan... of ik draai de dingen van Lionel Hampton. Ik ben elke dag met die website bezig. Jaar in, jaar uit. En in de totaal 20 wortalen, Lionel Hampton in Duitsland, Lionel Hampton... in uh, Engeland, Lionel Hampton, Zweden gaan we door... Wat maakt die man zo bijzonder? Waarom ben je daar elke dag mee bezig? Ja, omdat het gewoon. Uh, je had natuurlijk uh, Duke Ellington met de mooie muziek. Je had uh, Count Basie met de swingende muziek. En Lionel Henter was een man, die, uh, daar ging het niet om het orkest. De, uh, heel veel uh, latere jazzlegenden legendes hebben bij hem gespeeld, maar ze gingen altijd weer weg. Want van elk nummer kwam hij gewoon 50% uh, van de tijd, of soms nog 70% van de tijd zelf uh, Voor zichzelf, het op de Fibrofoon. Altijd neuriend en nooit één nummer hetzelfde. Ik heb een keer meegemaakt bij een concert in uh, Eindhoven... dat de mensen daar helemaal niks van begrepen. 200 mansters. Ze mm hebben -hmm. allemaal op hun plekje zitten. En wij zaten met z'n achter voor En toen was afgelopen. De halve punt was er weg. Die, waren, uh, die oude ging door. Waar die jonge lui waar hij op het einde mee speelde, die, uh, die konden niet meer. Mm -hmm. en, toen, en toen zei hij alle acht... Een toegift. Nou, bij mij was het altijd hetzelfde bij Hema Dat ken je wel, hè? Hij is hij schreeuwt na. Dus die man die was zo gedreven en dat bracht hij over? Ja, hij wist ook wel geen ophouden. Op het Nootie Justice, in ieder geval, werd de organisator ook net gek van hem. Ik heb daar tonelen meegemaakt. gemaakt. Dat was een concert van een uur. Dan moest je de zaal uit en dan had je betaald voor het tweede concert. Maar ja, dat eerste concert, dat eindigde met Flying Maar ja, dat wist ik al wel later pas. Dan kwamen de toegiften nog. Hm. En dan ging die drie partijen door. Maar in de gang stonden we drie die al uh, andere mensen te wachten. <laughs> en dan op het einde van de rit, de laatste jaren mocht hij daar... zijn laatste jaren, dan 1994, 1993, uh, 1992. Mocht alleen nog optreden op het laatste op als eerste. Ja. ja snap ik. En hij is een heleboel boel in de bar. We Hans... hebben geen ophouden. En wij gaan nu wel ophouden, Hans. Ik, ja. dank, ik dank je wel voor het bellen. Gezellig even. Jij doet ja, het, ik doe het er van... goed aan. We gaan uitzoeken tot op de bodem met wie jij gesproken ja, hebt. Nog uh, allemaal ik... over de haal, ik kan nooit missen. Ja, ja nee. ik ga het uitzoeken en uh, we gaan de, de dank overbrengen. Ja, een Ja, hetzelfde. Oké, okay, oh. nou. ja. Bernhard. Ja, Zo. Er zit een kleine echo op deze lijn. Ik heb hem, uh, ik heb hem wat zachter gezet. Nou. Doe maar uit. Nog beter hij is uit. Oh, hij is uit. Heel mooi. Waar krijg jij maar geen genoeg van? Nou. Uh, Zo'n beetje hetzelfde als Lionel Hampton, uh, maar dan natuurlijk anders, maar van muziek maken. Oh, wat voor muziek maak jij? Uh, ik hou ook mooie muziek, uh, ik ben dirigent, pianist, uh, daar ben ik naar wezen. Klassiek meestal. Ja. Dus uh, je, uh, als pianist en als uh, dirigent, ja. wat doe je het liefst? Uh, nou, wat ik zei, muziek maken. Ja, maar van die twee? Dirigeren of piano spelen? Uh, er is niet eentje wat ik het liefst doe. Dus ik doe het allebei heel graag. Uh, dirigeren is anders dan piano spelen. Dirigeren is een beetje indirect, omdat je het uh, via andere mensen moet ja, voor elkaar uh, boksen, zeg maar. Maar het ook samen moet doen. Dat vind ik wel heel, heel leuk en interessant als ervan. Ja. En piano spelen, ja, dan ben je 100% procent zelf verantwoordelijk voor het geluid. En, uh, dus dat is ook boeiend. Dat geeft weer een andere invalshoek. Maar ja, dat vind ik net leuk. Dus ik kan niet kiezen. Dus dat is, uh, dat is misschien uh, een nadeel. Maar in mijn geval denk ik wel een voordeel. Ja, nou, Dat doe ik gewoon lekker allebei. Ja, ja. ja, kan me voorstellen. En veel klassieke muziek dus? Ja. N noem eens iets. Wat, wat speel je graag of wat doe je met je koren? Um, nou, wat, uh, ja goed, het jaarlijkse Matthäus natuurlijk. En het uh, een mooie uh, stukken van Beethoven, of van Max Broek, uh, twee jaar geleden. Een geweldig oratorium van Max Broek gedaan. Ja. Schitterend, kent bijna niemand, heel jammer. Maar goed, nu kennen een hoop mensen uh, het wel, dus dat is dan weer leuk. Ja. En uh, Beethoven, uh, maar ook John Williams of uh, Elgar oude Renaissance-muziek, Morales. Van alles dus? Ja. En vertel mij eens even waarom die muziek voor jou zo uh, bijzonder is... en ook bijzonder blijft. Ja, dat is eigenlijk een mysterie, heb ik bedacht. Want die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook heel vaak gesteld. Dus waarom is dat nou zo? En er zijn wel heel veel, heel veel gedachten die ik erover heb... En, en, en, Muziek is een soort synthese, tussen uh, expressie en uh, rationaliteit, uh, je motoriek, uh, je, uh, je eigen hele lichaam en je hele zijn wordt erbij betrokken. Uh, filosofisch, religieus uh, raakvlak heeft het ook allemaal. Uh, ja, het is heel breed het is heel diepgaand, Maar uiteindelijk uh, krijg je er toch geen antwoord op. Het heeft er wel heel veel beeldfacetten of zo, maar je kunt niet echt zeggen: van hier of hierom, daarom. Um, nee, het is gewoon het totaal, het is een soort mysterie. Ik denk, misschien is de muziek wel een van de laatste ja, magische dingen die er in uh, onze uh, rationele nog aanwezig zijn. Mm. Kan jouw jou jou eigen. Die verbinding met het magische dat het zo mooi is. Ja. Bernard, kan jouw eigen pianospel jou ontroeren? Dat is een hele goede vraag. Um, ja. Mocht wel, moet wel een hele goede dag hebben. Ja? Moet je een beetje in vorm ja, zijn? Ja, ik moet in vorm zijn, sowieso. Plus, uh, ja, het moet allemaal op zijn plek vallen. Het instrument moet goed gestemd zijn. De akoestiek moet uh, goed zijn. En... Het publiek moet niet altijd haar hoesten en dergelijke. Ja. Uh, ja, en dan kan het best zijn dat, uh, dat hoe je het dan zelf speelt, uh, uh, en dat het dan dat je, dat je een beetje als luisteraar naar, naar je eigen spel zit te luisteren en dat het dan ontroert. Ja, dat gebeurt zelfs. En, en zijn er ja. ook stukken die, die, die, die zo emotioneel zijn als je ze speelt, dat, dat je het maar liever niet meer doet? Dat je, dat je het maar liever niet meer doet? Dat je een bepaalde stukken vermijdt... omdat ze soms te emotioneel worden? Um, nou, dat heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Het is juist tegen... Bij mij werkt het net uh, als een soort grote uh, lap op een stier. Dat uh, Hoe meer het emotioneel met mij doet... hoe meer ik er eigenlijk door... Uh, ja, Getrigger wordt, om het juist te gaan doen. Mm. Ja. Omdat ik dan merk van ik heb daar blijkbaar heb ik daar een band mee. Of uh, ja er is een lijntje tussen mij en compositie. En die uh, is interessant om te leren ontdekken of ontwikkelen of dat soort dingen. Ja. Wat wel eens gebeurt, is dat uh, je door de emotie van de muziek uh, een beetje uit het lood geslagen wordt, tijdens de uitvoering. Ja. En dat je dan... Ja, je moet ook gewoon... Uh, ja... Je moet ook allerlei handelingen verrichten natuurlijk, als bieden, zoals dirigent. Dus je moet er wel een beetje bij blijven. Uh, en soms, ja, is de emotionele impact zodanig dat uh, je een beetje uh, van die... Ja, het is niet echt controle, want dat probeer je juist eigenlijk niet te hebben. Maar het is, ja, dan ga je net iets te ver de emotionele kant op en dan, dan verliest het aan kracht. Dan dan, dan je het een beetje onder je vingers weg. Ja, ja begrijp ik. Nog heel, even over, nog heel even over dat dirigeren, Bernard. Uh, ja. Macht. De dirigent heeft macht. Speelt dat mee? Is dat leuk? Lekker? Wat zeg je? Macht? Macht. De macht van een dirigent. Jij bepaalt wat iedereen doet. Oh, nee, maar Dat klopt helemaal niet. Oh. <laughs> nee, dat, dat denken veel mensen, dat, uh, dat je als dirigent macht hebt over wat mensen doen. Maar dat heb je helemaal niet. Het, het zijn juist, uh, dat is juist zo, zo mooi ervan. Uh, de grote uh, dirigenten, die je dan ja, ook een beetje als voorbeeld neemt natuurlijk, maar <clears throat> het zijn eigenlijk allemaal dirigenten die ervoor zorgen dat mensen zelf zonder misschien dat ze het echt bewust doorhebben... het beste van zichzelf willen geven. En dat ook doen. Ja. En, en uh, de manier hoe je uh, dus met een groep omgaat... en, en voor een groep staat... werkt uh, heeft dus eigenlijk niks met macht te maken. Oké. Okay. Dus het is wel van... Uh, jij bepaalt wel uh, hoe, ja, wanneer je begint en zo... maar. Waar het echt om gaat, is dat iedereen mee gaat doen en zelf gaat luisteren en zijn eigen muzikaliteit volledig gaat gebruiken in het moment van het muziek maken, wat je dan samen doet. Oké. Okay. Daar is macht uh, niet, uh, ja, dan zijn bruikbaar. Niet aan de orde. Ik dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag, goede reis nog hè. Bedankt. Ja, Doei. Bernhard was dat. Ik noem nog één keer het telefoonnummer. Uh, en als u wilt bellen over uh, iets waarvan u maar geen genoeg krijgt... dan kunt u dat doen. Uh, op 0800 1121 0800 1121. Dus waarvan krijgt u maar geen genoeg. En waarom is dat? Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncv.nl. casaluna.ncv.nl. En twitteren kan naar hashtag casaluna. We gaan luisteren naar een grote YouTube-hit uh, die zo groot was in de herfst van 2008. In maart 2010 is het debuutalbum uitgekomen en dan heb ik het over Esther Groenenberg. En dit nummer staat ook op dat uh, debuutalbum. Het heet O oh, Meisje. Op elke pagina kan je de vertellen net zoals de botten.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 Niet te genieten. Je, bent jong, je bent mooi, dan zou al je dunner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Oh, meisje, vergeet niet te leven. Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent, jong, je bent mooi, dan zou al je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Oh, meisje was dat van Esther Groenenberg. Uh, ik kijk nog eventjes... Oh, daar komt nog wat. Uh, mailtje... Oh, iemand die uh, gereageerd heeft op de uitzending... maar daar, dat, dat gaat niet over de vraag die wij stelden. En dan heb ik nog een, een tweet binnengekregen van Jenny van Oranje. Ik kan geen genoeg krijgen van Radio 1... en verlang naar de verkiezingsdag 2012. Het waar is het feestje, dat schrijft ze er ook nog achter. Dus de verkiezingsdag 2012. Nou, uh, die komt eraan vanzelf, duurt nog een paar maanden, maar dan hebben we hem. Uh, nog één plaatje in Casaluna en die is van Gare du Nord, Gucci Curl. His wet body shines like know He makes me feel I'm on top. sleep Dit was het einde ook van Casaluna. Het is een beetje een andere nacht geworden vanwege de penalties tussen Spanje en Portugal. Daarom houden we een kwartiertje eerder mee op. En maken wij plaats voor Hoorspel, het bureau. Dat komt er dus zo meteen aan. Morgen in Casaluna praat Frank Dumosh met Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dat was een van de mensen die nauw betrokken was bij het sluiten van het Vijfpartijenakkoord. Bij ons blikt ze vooruit op een cruciaal partijcongres van haar partij aanstaande vrijdag. Regie vannacht, Henk Sjoerd Oosterhof, Techniek Ewald van Tiende. Mijn naam is Klaas Drupsteen. En uh, na ons komt, uh, nee, ja, komt dus eerst hoorspel het bureau. En dan na tweeën komt de Farah met de nacht klinkt anders. Gepresenteerd door Roel Koeners. Wat ons betreft, graag tot morgen met Frank. En uh, nou, een prettige nacht nog. Ik, ik, ik, ik. Ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij.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 Jullie zijn wat eerder teruggekomen, hè? Een paar dagen. Dat was een vakantie. Gelukkig maar. Eh, ik vroeg me af of wij geen ventilator bij ons in het raam kunnen krijgen. Een ventilator? Mm. Ze hebben twee soorten. Welke wil je hebben? Die. Kan dat? Ach, het maakt mij niet uit. Dan die maar.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 In ieder geval kunt u er niet meer op uw broer rijden, meneer Gast. Oh, nee? <lacht> Zou het zo vaak lopen? Hoe was je vakantie? Meestal. Waar zijn jullie geweest? Auvergne. Gorge du Tarn. Coste Méjean. <lacht> Hoe doen jullie dat dan? Met een rugzak. En dan elke avond in een hotel? Ja. En kun je die dan elke avond vinden? Meestal wel.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 Dus het was die zoon niet. hè, meneer Goud. Meneer Goud, als u nou eens even uw mond hield. Maar het kan natuurlijk toch wel die zoon geweest zijn. Nou, well. maar we zijn er nog. Zulke dingen kunnen hier dus overkomen. <laughs> Is dat nou echt zo gebeurd? Zo... Ongeveer. Ik heb het alleen wat kort. Maar was je dan niet bang? Tuurlijk was ik bang. Ja. Maar dat zou ik toch ook zeggen. L'étranger quand tu mourras quand le croque mort t'emportera qu'il te conduise à traversiel au père éternel. We krijgen een ventilator.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 Ik me af of het iets is voor mijn studenten. Wat behandel je op het ogenblik? De betekenis van kleuren. Hoort dat ook al bij ons vak. Ligt eraan wat je ervan maakt. <tus> nee, je maakt er wat van. Ik heb er nogal wat werk aan. Meer dan vorig jaar. Misschien omdat het dezelfde studenten zijn. Wat kom je daar nou, nou bij? Zo'n dus eerste jaar neem je natuurlijk een onderwerp dat je goed beheerst. Daarna moet je aan het werk. Ja, je, ja, je wilt toch niet suggereren ja. dat ik maar één onderwerp goed beheerst? Ja. <kliek> ik probeer me in jouw situatie te verplaatsen.